Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag overleggen ministers nu over de scholen. Gaat het onderwijs na de kerstvakantie weer open of worden het digitale lessen vanaf volgende week? Daarover wordt vandaag een knoop doorgehakt. Deze belangenclub voor basisscholen wil het liefst dat ze weer open gaan volgende week. Je moet wel echt, echt hele goede argumenten hebben om de scholen nu nog dicht te houden. Dit is ook al de derde lockdown die we meemaken en de effecten van... Want de eerste en tweede lockdowns tikken ook nog door. Vorige maand ging het hele onderwijs een week eerder dicht... uit angst voor de Omicron variant van corona. In Syrië zijn gisteravond vijf militairen omgekomen. Er werden raketten afgevuurd op een bus met soldaten... op een snelweg door de woestijn. En volgens de Syrische regering is de aanval uitgevoerd door IS. Correspondent Desi Moore. Er is nog veel onbekend, maar de kans bestaat zeker dat IS hierachter zit. In een verzorgingshuis in Amsterdam heeft korte tijd brand gewoed. Inmiddels is het vuur onder controle. De 85 bewoners werden opgevangen. In een school, ernaast. Zij mogen nu weer terug naar huis. En het tegenvalletje voor supermarkt Jumbo. Ze hoopte daar in een jaar tijd een omzet van 10 miljard euro te draaien. Dat zou ook leuk zijn geweest omdat het bedrijf 100 jaar bestaat. Maar het werd 9,9 miljard. Verder gaat het allemaal prima, zegt de topman. Kijk, we hebben nu natuurlijk twee geweldige jaren gehad door corona. Laten we eerlijk zijn, het feit dat delen, grote delen van de maatschappij op slot hebben gezeten, dat heeft natuurlijk een extra klantenstroom bij supermarkten gebracht. En Jumbo gaat ook samenwerken met bezorgdienst Gorilla's. Die beloven binnen 10 minuten na je bestelling met de boodschappen voor de deur te staan.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 Zo beginnen we Zandvoort op zaterdag weer lekker bij CFM. Je hoorde veel Collins en Sue Studio uit de jaren tachtig. Zandvoort, een hele goede middag. Het is 1 januari 2022. En we zijn er gewoon weer in de studio aan de Tolweg 10A. De nieuwjaarsdaguitzending van Zandvoort op zaterdag. En geen Albert-Jan, die heeft even een dagje vrij, maar die is morgen weer... Maar uh, wel, Cor. Goedemiddag, Koor. Ja, Albert-Jan heeft een andere stem nu. Ja, ja een beetje zwaarder uh, geworden. Albert-Cor-Jan. -Albert ja. <laughs> Zo, hoe was jouw uh, avond nog uh, leuke dingen gedaan? Uh, nou ja, niet echt. Uh, ja, natuurlijk wel met, uh, met kennis hebben we de avond uh, uh, doorgebracht. Ik heb voor het eerst sinds lange tijd eens eer gekeken... naar een zang- en dansprogramma. De Masked Singer. Nee, toch? Ja, ik dacht dat ze daar al mee gestopt waren, maar ja. ze gaan gewoon door. Ja, noodgedwongen. <laughs> nou, mooi. We zijn er. Goedemiddag. En wat gaan we allemaal doen, Cor? Ja, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Um, ja, Salford op Zaterdag is natuurlijk een programma wat mij niet echt onbekend is. Maar ik moet toch altijd even kijken wat we gaan doen. Want ja, het is natuurlijk 1 januari en dan is natuurlijk niet iedereen bereikbaar. En er is ook natuurlijk heel weinig gebeurd. Maar we hebben toch wel wat leuke dingen. Uh, we hebben de, uh, als eerst even een, een mededeling van huishoudelijke aard. Uh, de uitzending van de burgemeester, de nieuwjaarsboodschap... is te bekijken op de CFM Facebookpagina en op de CFM-app. Oké. Okay. En om acht uur vanavond wordt die herhaald op het uh, tv-kanaal, als ik het goed heb. En dat is uh, kanaal uh, 40 via Ziggo. Ja. En straks hebben we natuurlijk ook uh, de audio van een nieuwjaars toespraak van de burgemeester uh, in de uitzending. In stereo? In stereo. Want op de televisie is hij in mono, blijkt het. <laughs> want u hoort alleen het rechte kanaal. Er zit namelijk een foutje in het bestand, hebben wij uh, gemerkt. Maar dat maakt verder niet uit. Um, wij hebben voor u natuurlijk het weerbericht in Zandvoort. Uh, dat gaan wij, dus over 20 minuten ongeveer, gaan we dat uh, doen. We hebben verder geen evenementen te melden. Er is ook geen nieuwjaarsduik. We proberen nog wat mensen te benaderen over uh, de nieuwjaarsduik. Maar ja, uh, het is natuurlijk 1 januari. En, uh, ja, corona, alles ligt een beetje plat, hè? Alles ligt helemaal op zijn gat. Maar er was wel uh, vuurwerk uh, gisteravond, ook in uh, Zandvoort. Ja, dat was wel... Er werd ook... weer flink geknald en uh, heel veel pijlen vlogen de lucht in. Ja, ik heb daar, uh, nou, toch wel honderden pijlen daarbij ja, en dat is natuurlijk alleen maar goed. Want ja, ze willen natuurlijk geen mensen in de, in de ziekenhuis hebben. Dat is wat te begrijpen. Vanwege corona. Want ja, ze hebben natuurlijk al heel veel te doen. Maar het hoort er toch wel een beetje bij. Hè? Dat je met oudjaar vuurwerk afsteekt. En er zijn een aantal mensen die willen dat niet. Maar ik denk als je in Nederland een, een, een pol zou doen. En je zou gaan vragen aan iedereen. Willen we wel of willen we geen vuurwerk? Dan moet het democratisch besloten worden. En dan denk ik toch dat de meerderheid zegt. van: nou, We willen... Het niet helemaal afschaffen. Maar die nitraatbommen en uh, lawinepijlen die hoeven voor mij niet. En dat hoeft voor mij eigenlijk ook niet. het is levensgevaarlijk. Nee, maar zo rond kwart voor één was het weer uh, stil. Alleen dan later op de, op de nacht... dan uh, beginnen in één keer weer die hele harde knallen. En dat uh, moeten ze zeker niet doen. Nee, maar dat doen ze natuurlijk altijd. hebben ze nog wat over. Dan vinden ze nog... Oh ja, ik heb er nog een paar liggen. En die worden dan tevoorschijn zijn gehaald. En dan hebben ze natuurlijk... Uh, Eerst om 12 uur een beetje lopen knallen en daarna ga je wat drinken en je gaat wat eten. En dan gaan ze wat zuipen. En als ze dan een flinke slok op hebben van... Ja, we zullen de portjes afstappen, uitsteken. kaboom Nou ja, dan heb je om half vier ineens een hele harde knal. En dan ligt iedereen staat recht op rechtop in zijn bed. En dat had ik dus gisteren ook. Ja, nee, dat was zeker zo. Nou ja, straks gaan we het nog even hebben over de veiligheidsregio Kennemerland Wat er allemaal is gebeurd... En of het in Zandvoort inderdaad rustig is gebleven. Ja, ik weet wel dat er een aantal mensen van buiten Zandvoort... die zaten dus in Centerparks. En ik uh, had een collega over. Een uh, Engelsman die, uh, die woont in Duitsland. Die was een, uh, een weekje in Centerparks. En hij zei, ja, ik wist het van tevoren. Maar ik hoop toch wel weer, als ik volgend jaar kom, dat alles weer open is. Want het is toch wel heel erg fijn dat ik naar de kroeg kwam met jou. Oké. Okay. En ja. dat vind ik natuurlijk ook wel leuk dat ik met hem naar de kroeg ga. Ja, nee, dat, dat ja, op, ja, die wisten we wel er. natuurlijk. Dus, uh... Nou, verder hebben we wat, uh, wat Zandvoorts uh, nieuws voor u. En uh, we hebben een, uh, een dier van de week, Feline. En uh, die zit in het kennen met dieren thuis en die is op zoek naar een uh, nieuw baasje. We hebben eigenlijk geen pit-report, maar we hebben toch wat te melden over de Formule 1. En ik heb een heel bijzonder gedicht. En dat is. Dat is? Uh, ja, dat is een gedicht. Dat heb ik ooit een keertje opgedoken. En dat gaat over de moeilijke Nederlandse taal. Nou, als je dat leest, dan denk ik... nou, ik moet het nog een paar keer goed voorlezen in mijn hoofd... want anders ga ik daarover struikelen. Nou, we gaan allemaal luisteren, hoor. Heel en, veel succes. Ja, dat ga ik... Uh, dankjewel, heb ik nodig. Oké. Okay. Nou ja, we gaan er een uh, leuke, uh, leuke uitzending van maken vanmiddag... Uh, tussen twee en uh, vijf uur. Dank dat je in ieder geval op je nieuwjaarsdag... Uh, uh, bent gekomen naar de studio. Neem even een oliebol. Ik heb er nog een paar meegenomen voor je. Ja, ik zie je zo. Ja, dus uh, wij gaan lekker naar de oliebollen. Met, met... En iedereen de beste wensen voor 2022. En ook dit jaar kun je gewoon weer lekker luisteren en kijken naar je eigen lokale radio CFM. 31 jaar het geluid van Zandvoort. Met nu, Abba en Happy New Year. No more champagne.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 Ze zingen het al in 1989, uh, uitgebrachte de ziel van uh, ABBA en Happy New Year. Straks gaan we eens even kijken wat er uh, afgelopen nacht en uh, in de ochtend allemaal gebeurd is in de I regio. show from Yeah. Mind. Cause it's a trouble, but it feels right Als ik deze plaat net ingestart had, zei ik tegen Cor... dit is de nieuwe zin van Adele. En dan begint hij inderdaad over een optreden in Las Vegas. En dan zeg je, oh my god, als je weet wat je voor een kaartje moet betalen... als je daarheen wil. Hoe duur zijn die dingen, Cor? Nou, de goedkoopste die is uh, 3.000 euro. 3.000 euro voor een optreden van Adele. En de duurste is 9.000 euro. Kijk, kijk, kijk. Dat zijn de prijzen. In ieder geval een hele mooie single. Oh my God, de nieuwe single van Adele. Nou, afgelopen nacht is, uh, geloof ik, relatief uh, rustig verloop in de regio, uh, Cor. Ja, want uh, de... even kijken, de veiligheidsregio Kennemerland die meldt dat. En de politie Noord-Holland spreekt van een normaal verlopen nacht voor onze regio. Er werd, ondanks het verbod, wel veel vuurwerk afgestoken. Dat hebben we gemerkt. Dat hebben we gemerkt, ja. Ook in Zandvoort werd er vlieg geknald. Ja, dat hebben we gemerkt. <Viktor léo�iel> <attacks> maar er hebben voor zover nu bekend geen ernstige incidenten in de badplaatsen plaatsgevonden. Over een periode van 24 uur tot 8 uur van morgen zijn de cijfers als volgt. De brandweer is 78 keer ingezet en dat is 31% minder dan de vorige jaarwisseling. En 65 van de 78 keer betrof het brandgerelateerde meldingen. De ambulances in deze regio zijn 130 keer gealarmeerd. Dit is dus meer dan in de overgang naar 2021. Dus zo rustig was het ook weer niet. Ja, het zijn maar twee incidenten meer, maar toch. Het meeste druk was het voor de meldkamer en hulpverleners rond en vlak na de jaarwisseling. Het betrof veel kleine incidenten, bijvoorbeeld containerbranden, maar ook autobranden en gebouwbranden, boren tot de melding. Deze waren echter snel onder controle en in de gemeente Haarlem... zijn volgens het datasysteem van Meldkamer Noord-Holland... de meeste inzetten van de brandweer geweest. Er waren in de regio drie woningbranden... waar de brandweer met meerdere voertuigen naartoe moest om de brand te blussen. Ja, dat waren grote branden daar in Haarlem. Ja, vuurpijltje waarschijnlijk die binnenknalde of zo. Ik heb geen idee. Nou, dit jaar was er dus wederom geen horeca open. Dat vond ik zo jammer, heel. Ik vond dat echt zo jammer, maar goed. Ja, na twaalf uur, weet je wel, iedereen uh, het, uh, het dorp in. Dat waren oude tafereelen. Ja, dan... Ken je ieder... nog? Met uh, hele grote rijen voor de deur. En uh, ja, een aantal kroegen die dan uh, zo'n uh, all-inclusive uh, kaartje hebben. Van, uh, ja, moest je iets van. 50 euro betalen toen de tijd, geloof ik. Ja, dat is niks. En dan uh, kon je gratis, uh, gratis drinken. Kon je doordrinken tot, <laughs> tot je dood bij neerviel. Maar goed, er staat dus ja, dit jaar was er wederom geen horeca open en kon je dus niet drinken. Maar er was ook sprake van een vuurwerkverbod en er werd vrolijk op losgeknald. Dan denk ik van ja, als nou al die kroegen gewoon open gaan en zeggen met een middelvinger de dus groeten. Ja, dan heb je natuurlijk de pop aan het dansen. Maar dat, als dat zo langer doorgaat, als dat volgend jaar weer zo is, dan gaat dat gewoon gebeuren. Dat ja, maar ja, we moeten even kijken hoe dat uh, verloopt uh, met uh, corona. Ja. Ik ben er ook niet voor, maar uh, ja, we moeten toch een uh, middenweg uh, zoeken, denk ik. Ja, corona, we komen er nooit meer vanaf. Maar het goede nieuws is, als je Omicron krijgt, dan ben je dus ook resistent tegen alle andere varianten. Dat stond op uh, de website van de RIVM. Oké, okay, nou, ja, goed, goed nieuws. Zeg. Maar goed, uh, uh, er was dus sprake van een vuurverbod en de horeca was niet open. En hierdoor was er dus het op straat uh, dieper in de nacht al heel snel rustig. Ondanks het vuurwerkverbod werd er wel degelijk vuurwerk afgestoken om het nieuwe jaar in te luiden. En wat de brandweer betreft kunnen we melden dat er 18 incidenten vuurwerk gerelateerd waren. En er is op dit moment geen informatie over mogelijke vuurslachtoffers. Laten we hopen dat het ook zo blijft. Ja, dat klinkt dan heel goed in ieder geval. Nou ja, het bericht is na te lezen op onze ZFM-app of de Facebookpagina van ZFM Zandvoort. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Dankjewel, Cor, dat je ons even op de hoogte hebt gebracht van het laatste nieuws. En wij gaan weer lekker door met de muziek. Hier is Command Dier. Adieu. Sem ma l'heure, te peux comme Comment te dire la Mon cœur se relaxe, une telle confort. Sans comme Je suis bien parfait, ce jeune espoir. Mais reste dans la Je sais bien connex. Mais pour moi, mon ex, une question mieux Sans aucun prétexte, je ne peux. Dérombe-toi sur l'ex, posez mes yeux Derrière un clénex, je serais mieux Comment te dire adieu Gisteravond op uh, Oudjaarsavond heel veel uh, tv-programma's uh, muziek gerelateerd. Altijd leuk. En op uh, NPO1 hadden we uiteraard het, uh, het programma van uh, Matthijs van Nieuwkerk... met de Franse chansons. Nou, daar mogen wij ook niet uh, achterblijven natuurlijk. En vandaar dit keer bij Sanford op zaterdag... Comante dier adieu. Je hoorde Jimmy Zommerville. Zodra ik het weerbericht voor de komende dagen... een warme nieuwjaarsdag hebben we vandaag... En voor de rest ga je horen van Korn na deze van Fans Joy je is Riptides. Ik was schier op dentisten en de dood. Ik was schier op pretty vrouwen en starting conversations. All oh, my friends are turning green. De other magician's assistant in their dream. Oh. The Ik heb een collega van Goedemorgen Zandvoort tegenover mij, Koor. En die zegt meteen bij deze plaat, ja, echt een Goedemorgen Zandvoort plaat, Maar ook een Zandvoort op zaterdag plaat, Cor. Fans Joy in Riptide. Ja, het is even een half drie. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Heb je goed nieuws voor ons, Koor? Nou, dat is nog maar even afwachten. Maar dat ga ik dus nu oplezen. Het blijft op deze 1 januari droog. En zo nu en dan schijnt de zon. Er waait een matige, aan de zee vrij krachtige zuidwestenwind... en het is opnieuw zeer zacht met temperaturen van 13 graden. Vanavond is het bewolkt en er is kans op een beetje regen. Komende nacht neemt de regenkans eerder toe. Er waait een matige zuidwestenwind en het koelt af naar 10 tot 11 graden. Morgen overheerst de bewolking en valt er af en toe wat lichte regen en motregen... en later op de dag gaat het wat harder regenen. Alweer. Ik word dus er zo moedeloos van. De... Regen, regen, regen. Er wordt er depressief van van die regen. Ja, nou ja even, je... dat ben ik toch al wou dan, dan moet je even naar het dorp op de fiets. Dan word je helemaal zeiknat. Uh, nou, in ieder geval. Er waait een vrij krachtige, ook nog eens. Een <laughs> aan krachtige zuidwestenwind. Nou, stopbaar. <laughs> uh, van 56 uh, bovenvoor. En het is een graad of 12. Uh, de nieuwe week starten we maandag met een afwisseling van wolken en zonneschijn. En er is een bui mogelijk en er waait een matige zuidwestenwind. Met 10 graden is het iets minder zacht... maar nog altijd zachter dan de 6 graden die gebruikelijk is begin januari. Dinsdag trekken buien over de regio, maar tussendoor schijnt ook de zon. Als de zon schijnt, andere vandaan. Misschien een leuk nummertje straks. Maar er is dan een graad of 9. Vanaf woensdag is het licht wisselvallig met zon, wolken en buien... of enige tijd regen. Woensdag is het maximaal 6 graden en de dagen daarna is het 7 tot 8 graden. Ook de nachten worden kouder met temperaturen van een graad of 3 tot 4. De temperatuurpluim laat een dalende trend zien na zeer zachte recorddagen. Goed te zien is dat de verwachting tot en met woensdag 5 januari behoorlijk zeker is. Vanaf donderdag wordt de verwachting weer onzeker. Oké, okay, nou ja, in ieder geval gaan we weer wat koudere dagen tegemoet. Het weer is naar te lezen op de blogspot van Rico Weer. En dan blijf je op de hoogte van het weer hier in de regio. Dat was het weer. Ik weet wel wat jij wilde zeggen, Cor. Want we hebben vandaag een uh, warmterecord. 13,1 graden in de beeld. De warmste nieuwjaarsdag ooit. Ongelooflijk, hè? Mooi. Hartstikke mooi. Het ja. is alleen maar goed ja, nou ja. Dat, Dan hoeven mensen minder gasten te verstoken. Dat is al zo duur. Minder op vakantie naar het uh, buitenland voor het zonnetje en zo. Uh, en ja, voor de warmte. Nee, dat is toch wel een probleem. Maar het gaat er gewoon om dat als je thuis bent en het is hartstikke koud... dan moet je veel energie gebruiken om het, wa om het huis warm te stoken. Nou, okay. dat is niet zo. Nee, dat is ook zo. Dat gaat beter. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus 13,1 graden in de beeld. warmte record. Het oude record is 12,9 graden. Van uh, volgens mij een jaartje of uh, 20 geleden. Hier is Snap. We had a little boy, a little bitch, you know. Mary a girl at a party. Pretty face, fantasy body. On a strength, girl was fine. Mission, make her mind. So I step to her shalley. Before I can speak, she walk right by me. Lost my cool, out of the groove. Watch my next move. Should I chill? Should I follow? Heart is pounding, I feel hollow. Bars, Stop for a minute. If she was a fool, I jump right in it. So in her path, I did step. Nervous, but I still had pep. It didn't matter where she went to, I would. Should I talk to her now? Yes. Ik verheug me nu al op uh, zo rond kwart voor vijf, want dan uh, gaat uh, Cor het gedicht van de dag doen. En vandaag hebben we het gedicht De moeilijke Nederlandse taal. En dat is echt een bekkenbreker, uh, om het uh, zo maar even te zeggen. Dus uh, ja, je moet gewoon gaan luisteren. Ja. Straks om uh, kwart voor vijf uh, hier naar de Zandvoortse radio, dat gaan we doen. Het gedicht van de dag, Joris Snef trouwens. En Mary had a little boy. Het is nieuwjaarsdag 2022. 1 januari, normaal gesproken, de nieuwjaarsduiker. Ja, vanwege corona kon het allemaal niet doorgaan. En hebben we alleen maar even een blikje water uit een, uit een blik UNOX over ons hoofd heen gegooid. En meer konden we eigenlijk niet doen vandaag. In ieder geval de beste wens voor 2022. En over de beste wens, ja, die had de burgemeester ook. Want vanmiddag om 12 uur hebben we al uitgezonden op tv de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester Cor. Ja, dat klopt. En om uh, nog even terug te komen op die Unox-blikken. Uh, ja, ik heb het uh, wel eventjes laten opwarmen met dat blik... want ik vond het veel <laughs> Oh, trots. Oh, tot. Welke graden? <laughs> ja, een graadje of Oh, dat, nou. is wel, uh, aangauw, Wauw, dat is wel lekker. Ja. Oké, okay, nou. Vanmiddag dus om 12 uur uh, de nieuwjaars, uh, toespraak heb je ook kunnen zien op de Facebookpagina van uh, ons. Daar staat hij nog steeds op. En we gaan hem nou uh, in uh, audio uh, laten horen, dus...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 En dat was uh, de nieuwjaars, uh, toespraak van de burgemeester. En uh, inderdaad de duidelijke boodschap aan het eind. Uh, ook zorg voor elkaar. Helemaal in deze tijd, uh, Cor. Heb jij nog wat nodig, Rob? Uh, nou ja, duizend euro heb duizend, je die. Nee, dat heb ik niet. <laughs> die kreeg ik namelijk van dat, Mark Rutte ook. Dat, dus dat, ik denk, ja, dan uh, kan ik die wel uh, vragen aan jou. Heb jij die wel gehad dan? Uh, <laughs> nee, ik, ik, hem hem, ik heb hem nooit gezien. Nee, nee Ik wacht, wacht nog even door. Uh. Ja. Maar ja, er moeten weer een paar miljard naar milieu uh, en zo. Dus... Ja, stikstof, uh, CO2, uh, klimaat, al, al die onzindoelen en, en voor de rest is allemaal geen geld. Dat zijn jouw woorden. Nou, wat, mij nou <laughs> opvalt, hè, nou, ja. wat mij nou opvalt, hè, er is altijd genoeg geld voor vluchtelingen. Altijd. Daar wordt nooit op bezuinigd. Maar nee, op, nee, op, nee. nee. op, op uh, de mensen die het echt nodig hebben in Zandvoort... maar ook in, in, in Nederland... He, dus de mensen die het niet zo breed hebben. Daar is nooit geld voor. Het moet altijd minder, minder, minder voor die mensen. Het moet en-en zijn. Nou, voor mijn gevoel is het niet meer in balans. Maar goed, dat is voor mijn gevoel. Oké, okay, nou, de, de toespraak van de burgemeester. Hij is uh, nog op tv te zien hè? vanavond, uh, geloof ik, hoor. Ja, om acht uur. En uh, dan kunt u nog even kijken met beeld naar uh, onze burgemeester. Onze burgervader, David Molenburg. En die, uh, ja, dat is dat toch anders als je het uh, geluid alleen hoort. Ja, op welk kanaal is dat? Dus op uh, kanaal 40 is dat. Kanaal 40 uh, van uh, Sigal. Vanavond dus uh, acht uur de herhaling van de toespraak. Die wij zojuist uitzonden. Ja, het is New Year's Day. Net als uh, Happy New Year hoort deze plaat gewoon bij uh, Nieuwjaarsdag natuurlijk. Je YouTube en uh, inderdaad New Year's Day. Gisteravond uh, stonden ze nog uh, hooggenoteerd in de uh, top 2000. Het uh, laatste gedeelte, dus uh, dat is altijd uh, goed nieuws. Dan doe je het goed met uh, de single Sunday Bloody Sunday. Nou, hadden we het net uh, over de veiligheidsregio uh, Kennemeland. Die heeft laten weten dat het uh, relatief rustig is uh, gebleven in uh, de regio. En dat bericht hebben we ook op uh, onze Facebookpagina staan. Dus het is... Uh, na te lezen daar, Cor. Maar er gaan ook uh, mensen op reageren inmiddels uh, via Facebook. En terecht. En we hebben diverse reacties gehad. Zo uh, schrijft iemand een, uh, een dame van. Uh, het was wel heel veel vuurwerk uh, in uh, Zandvoort. En zelfs kregen we ook weer een ander uh, bericht uh, binnen. Ja, die zeiden dat het. Uh, de gagers er ook wel leek. Ja, met megabommen en uh, ja. dergelijke: nitraatbommen. Nou ja, gelukkig zijn er relatief weinig slachtoffers uh, gevallen. En we kijken nog even naar het Spane gasthuis, Want uh, de eerste hulp uh, die had het daar uh, rustiger dan de kraamafdeling uh, trouwens. In het uh, gasthuis. Want tussen 1 en 3 uur werden maar liefst 3 baby's in de regio geboren. Doe maar. En dat waren meer, uh, meer uh, mensen die dus uh, hulp nodig uh, hadden van uh, de artsen. dan uh, daar op de eerste hulp. Dus. Maar, Wat dat betreft is dat wel oh, goed nieuws. Is dan de vraag van uh, was dat dan vorig jaar dat ze geboren waren... of waren ze in dit jaar geboren? Nee, tussen 1 en 3 is dus Dit jaar 3. natuurlijk. Ah. Dus het zijn allemaal geboortes in 2022. Ja, ik weet niet of die kinderen dan er dan zo blij mee zijn... als ze op 1 januari jarig zijn. Want uh, dat, dat, dat heb je ook met die kerstkinderen. Die worden dan op eerste of tweede kerst geboren. En dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Want ik had vroeger een, een vriend... En die uh, was geboren op 5 december. Nou, die vond dat vreselijk, hoor. Die vond het niet leuk. Ja, je moet uitkijken trouwens dat je niet uh, als uh, oliebol uh, voor de rest uh, door het leven gaat. Hé, hey, oliebol, hoe gaat het met je? 1 januari geboren, oh, ongelooflijk. Nou, We hebben al we hebben een hardie, hè? Hardie, hardie Hardy, hè? Hardy-oliebol. Ja, die had het uh, heel druk gisteren. Ja? Nou, Paul Simon staat met deze plaat in de top 2000, trouwens. Zo'n oh, lekker nummer. He's a poor boy. Empty as a pocket. Empty as a pocket, but nothing to lose. Sing to the night.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 And I could say, ooh, ooh, ooh As if everybody knows what I'm talking about As if everybody here would know exactly what I was talking about I'm Talking about diamonds on the soles of a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 Said, ooh, ooh, ooh. And everybody you know what I was talking about. I mean everybody you would know exactly what I was talking about I'm Talking about time souls De beste man Paul Simon kennen we uiteraard van de band Simon Carfunkel. Dan is het wat bekender. Maar solo heeft hij ook heel veel platen gemaakt. En ja, die mij het meest is bijgebleven is You Can Call Me L. Dat vond ik zo'n leuke plaat van ja, Maar deze was er. Ja, die staat de laatste jaren trouwens in de top 2000. Diamonds on the Souls of Her Shoes. Wat wil jij zeggen over Paul Simon? Ja, ik wou over Paul Samen zeggen dat ik nog veel meer nummers heb van Paul Samen. En het is allemaal heel erg rijk aan, aan muziekinstrumenten. Dat is gewoon heel leuk. Het klinkt een beetje Afrikaans al, en ja, zo, hè, dat Ja, het gaat ook meestal over, over dat soort uh, contraien. En um, ik vind als hij solo speelt, de muziek leuker. Ja? Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar dat vind ik gewoon. En uh, ik, uh, ik dacht, ik zal dat toch eventjes uh, uh, even zeggen. Heel goed. We gaan op naar het nieuws. Uh, tot zo, Korn. Uh, en je mag even buitenspelen. Ook okay. als je begrijpt uh, wat ik bedoel. Jazeker. Bruno Mars zo. en Enerson uh, oh, Paak, oftewel uh, Silk Sonic Smoking als laatste. Let it the window. Must have up in Tiffany's. Oh no. Got a bad ass kids running around my whole crib like it's Chuck e. Cheese. Whoa, whoa. UFC, can't believe it, can't believe it, I'm in disbelief. this bitch got me paying the rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist, and here I am all alone, all alone, I'm so cold, I'm so cold, you got me out here, out the window. smoking out the window. the night, she was gripping on me tight, screaming, Herculees. Hercules, Hercules, got me in the club, looking for a new love, somewhere help me please, please, me, please, baby, why you doing this, why you doing this to me, girl, not to be dramatic, but I wanna die, this bitch got me paying over it, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist, I'm so cold, you got me up and up. Ladies and gentlemen, uh -huh. may I introduce to you, who? Woo! Green. <laughs> What's up, guys? How you doing? What do you want for Christmas, CeeLo? For Christmas? All I need is love. Are the agents in me? A 60 inch in every move. All I wanna see is you. Got the cash to take vacations. To a beach in every nation.